Jelle met het NOS-journaal. De Russische ambassadeur in Engeland heeft tegen de BBC gezegd... dat hij niet gelooft dat zijn land tactische kernwapens zal gebruiken in Oekraïne. Tactische kernwapens zijn kernwapens die op relatief korte afstand... kunnen worden gebruikt op het slagveld. De ambassadeur zei dat Rusland zeer strikte regels hanteert voor het gebruik ervan en dat zulke wapens niet worden gebruikt in conflicten zoals deze. In het centrum van Breda is een motorrijder gecrasht na een achtervolging door de politie. De bestuurder van de motor is gewond geraakt en wordt behandeld door medewerkers. Het is niet bekend waarom de motor werd achterna gezeten, ook niet waardoor de motor is gecrasht. Bij aardverschuivingen en overstromingen in het noordoosten van Brazilië... zijn zeker 31 mensen om het leven gekomen. Meer dan duizend mensen hebben hun woning moeten verlaten. Het noordoosten van Brazilië heeft al dagen te kampen met zware regenval. Militairen gaan naar de getroffen gebieden om daar te helpen. Het Britse imperiaal stelsel wordt mogelijk weer het belangrijkste meetsysteem in het Verenigd Koninkrijk. Britse media schrijven dat premier Johnson volgende week gaat aankondigen... dat de meters en de liters worden ingeruild voor de mijlen en de ounces. Het metrieke stelsel dat in het grootste deel van de wereld wordt gebruikt... is in de loop van de tijd ook in het Verenigd Koninkrijk ingeburgerd. Deels vanwege EU-regelgeving. Daar willen de brexit-aanhangers nu vanaf. Een voetbalclub Liverpool eist een onderzoek naar de ongeregeldheden rond de Champions League finale in Parijs gisteravond. Die wedstrijd begon ruim een half uur te laat, omdat er rond het stadion verschillende incidenten waren. Bij de ingang probeerden mensen waarschijnlijk zonder kaartje over de hekken te klimmen. Veel fans stonden nog buiten toen de wedstrijd al was begonnen. Volgens de UEFA waren er veel valse kaartjes in omloop. Real Madrid won die finale trouwens met 1-0. En dan het weer. De bewolking overheerst. Ook kan er een bui vallen. Het wordt vanmiddag 12 graden op de Wadden tot 15 graden in Limburg. Ook vanavond laat de zon zich zien. Morgen ook weer kans op een bui. Het wordt morgen maximaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB.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 Ik de que tú te fuiste, yo solo tengo, tengo la camisa nera, ik heb het de kamer, ik heb de heb ik heb de kamer, Ik cama. de cama, baby. Ik baby. de kamer,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 Je Ik ben een ander. Ik ben een ander. Ik ben een ander. Ik Ik ben een ander. Ik ben een ander. Ik ben een ander. Ik ben een ander. Ik Se dekt, yo te Als je valt, je te tiras yo te cojo, cojo, cojo, cojo, co co co hey. Als je valt, ik yo je op. Los me combinan con los ojos. Zij ook de Tú no er un casio. <tose> Bienvenidos al, al bloque Cerebro. dima la blow, love flow. You're on the dipper. music. Yeah, yeah, yeah, yeah. Qué pasa, qué pasa. Qué es lo que le pasa. Que cuando se pone triste, te testeo se le pasa. Allá va con su Zij hebben een Zie FM met een hoofdletter Z van Zon, Zee, Zandvoort en Zomeritz. Zomeritz.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 and me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 be okay.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 9 is zon Zandvoort en Zomerhits. Oh, dat is het. that's is het. Dat is het. Ziet het op it, het it, Ziet het het gaat. it, het it, that's het gaat. Ziet het op als het gaat. Ziet het op als het als gaat.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 Does anyone wanna go dance up on the roof? All the time, sequence now. Climb those stairs, do that in the air. Get to Does anyone wanna go walkin' in the dark again? Does anyone wanna go dance up on the <laughs> anyone wanna go walkin' in the dark again? Does anyone? Up, on the roof. up, up, up, up, up, up, up, up, up, go up, up, some in